uur Lotlevin met het NOS Journaal. De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-coronabeleid. Dat heeft voorman Gert-Jan Segers gezegd op het congres van de ChristenUnie. Bij 2G-beleid krijgen alleen gevaccineerde of herstelde mensen toegang tot bepaalde locaties. Het demissionaire kabinet werkt aan wetgeving om twee regels uh, mogelijk te maken. Maar Segers zegt dus dat dit polariserend werkt. De leden van de partij hebben in een motie opgeroepen om helemaal niet in te stemmen met uitbreiding van het gebruik van het corona -toegang. Maar daar ging Segers niet direct op in. Nederlandse oorlogsmusea spreken zich uit... tegen het vergelijken van coronamaatregelen... met oorlogssituaties en de holocaust. In een open brief noemen ze dat onnodig kwetsend... voor de slachtoffers en de nabestaanden van mensen... in de Tweede Wereldoorlog. De brief is ondertekend door onder meer het oorlogsmuseum in Overloon... het Fries Verzetsmuseum en het Nationaal Monument Kamp Vught. Bij de rellen in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt door een kogel. Volgens de politie ging het om relschoppers liggen in het ziekenhuis. De politie schoot een aantal keer gericht bij de rellen. Onder de gewonden zou ook een cameraman zijn van een online protestkanaal. Bij de rellen raakten ook agenten en een journalist gewond. Tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. Ongeveer de helft van hen was volgens de politie nog net minderjarig. De relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. In Amsterdam hebben vanmiddag naar schatting een paar duizend mensen gedemonstreerd tegen het coronabeleid. De organisatie had het protest na de rellen in Rotterdam gisteravond afgelast. Maar een deel van de demonstranten was toch gekomen. Ze hebben een verkorte route gelopen. Het tramverkeer moest deels omrijden. En het weer bewolkt, soms een beetje motregen. Vanavond en vannacht wat meer regen en minima rond de 10 graden. Morgenochtend geleidelijk droog en smiddags daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Net nu entertainment for you. De maan komt langzaam op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 I'm En liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht. het museum ging dicht. Het museum van Ik wil een wife. Hey. Home. Ik kan alleen gevoelens uiten in de microfoon Koningin heeft er eigen troon Is dus Niet met al die kleine spelers, heeft haar eigen zon En nee, je komt never daar Ik zag je staan al lang geleden, ik is al lang al klaar Deze moet van mij worden, hoe dan ook en waar Ga jij naartoe, dat was mijn eerste vraag En toen je naam je wou niet zeggen Baby Gun is bad, body is mad, body is daar Super dangerous, alleen al als ik naar je kijk krijg ik verlevenslust. lust Kom een beetje dichterbij, baby, geef me een kus Ben in de lucht, dat zonder dat droomt Baby, alsjeblieft een show. Ik maak je direct mijn vrouw, that's what I need. Ik heb geen tijd voor die zaus. Ben serieus en met jou, baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame en de show, het ma je direct mijn vrouw, that's what I need.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 Je kijken naar jou. Het genieten van jou. Dit gevoel kan nooit meer steuner. Ik vind de juiste woorden niet. Ik ben geen dichte zoals je ziet. Ik heb alleen dit lied. Alleen bij jou kan ik zijn wie ik ben. Je laat me leven in de wereld die ik ken. En je blijft bij mij, je houdt van mij. Alleen bij jou. bij jou Ik hou van jou Uit mijn mond klinkt dit wat raar Maar daarom niet minder waar Jij bent zo eenig, Zo apart Blijf voor altijd mijn vrouw Dat is wat ik je vragen wou In Zijn de woorden recht uit mijn hart En al zijn ze wat banaal Ze vertellen mijn verhaal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 Bij jou, ik van jou. Mijn leven lang, mijn leven lang, mijn leven lang.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 Want zo ben jij, zo ben jij gewonnen. Als je maar bij me blijft, bij me blijft, is er niks aan de ik wil jou niet kwijt. Want zo ben jij, want zo ben jij, want zo ben jij, want zo ben jij. Oh, dat dus ik ben een handvol. Dus jij bent het antwoord Laat mij je wakker schudden uit jouw droom Je noemt mij gek als het even niet loopt Maar jongen dat werkt niet zo Elke week ga je in die no go -stone. De aandacht die je vraagt vind ik zo goedkoop Zit je met je bij die host of zo? Ik ga jou niet meer veranderen Dat is ook niet wat ik wil Ik ben mijn drugs en ik neem altijd iets te veel Want, Want zo ben je Weer voelen kan. Tja, vakantie, liefde. Het was een feest elke dag. Ik was jong, ik wist niet wat mij overkwam. We leven in een roos van liefde en geluk. De werkelijkheid die vloog aan ons voorbij. Een toekomst die bestond, dit de dag ging over in de nacht. Ik hield van jou. Jij van mij, waar ben je nu? Waarom speel jij nog door mijn hoofd? Waarom kan ik niet vergeten wat je mij toen hebt beloofd? Waar ben je nu? Hoe zou het zijn na zoveel jaar? Waarom brengt wat ooit geweest is steeds mijn leven in gevaar? Ik heb alles, ik ben gelukkig, ik hoor nog altijd wat je zei. Als je werkelijk op een heen.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 Wat je zijn als je werkelijk op meeft. Me Wacht en alsjeblieft op mij, oh, yeah. die gevalens moeten stoppen. Waarom denk ik nog steeds aan jou? She'll be fine She'll be fine dat het leeg is waar jij zoveel jaren was de geluiden van de stilte leer je kennen en hoeveel geluid dat is merk ik nu pas zoveel dingen had ik willen zeggen. zoveel dingen liet ik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 Zonder jou is het thuis zo stil. Een bed is zo op heel. Zonder jou. Zonder jou. Een verloren man. Die niet slapen kan. Zonder jou. Zonder jou. Ik kwam er tegen op wie. Sexy signorita, voor jou trek ik mijn big stacks, amex en mijn Visa, body as Selena, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op pizza Ik kwam er tegen op pizza. sexy signorita, voor jou trek ik mijn big stacks, amex en mijn Visa, body as Stekker sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op pizza Shadi, make a clap voor mij Schenk wat gin in die cup en glijd Ligt bij mij, ja, je body is fine Fok me op, je zit in my mind Pretty face, zeg je straight girl bent meer dan compleet Hoe je beweegt en je kleed Girl, je tiest en happy. Het hele eiland volgt Je maakt iedereen panies En die bergine bag staat mooi bij die Amina Muadis Ik moest eigenlijk dat er voor jou Verleng ik minimaal nog een week Plus een week, nog een week tegen op die pizza, sexy signori, daarvoor jou trek ik mijn big stacks, amix en mijn visa. Barilla, Celina. sterker dan tequila. met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza. Tegen op die pizza, sexy signori, daarvoor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn Visa. Adana dona Santorini, Mykonos, conos champia. Ja loes, baby got juice. Baby heb pampang en ik heb vloes. Can I get away. Oh, can I get a oeh? Wat jij weet heel goed wat jij doet. Het hele eiland volgt, je maakt iedereen panies. En die berging back staat mooi bij die Amina Muadis. Moest eigenlijk dat terug voor jou, verleng ik minimaal nog een week. Plus een week, nog een week. Gegn op Ibiza, sexy señorita. Voor jou trek ik me big stacks, Amex en me Visa. Body as Selena, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op Ibiza. Ik tegen op Ibiza, sexy señorita. Voor jou trek ik me big stacks, Amex en me Visa. Body as Selena, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja. Verdwijnen Je kijkt daaraan, je voelt de kracht Zij is de ideale vrouw Je raakt daaraan Ze gaat met je mee Het lijkt alsof je staat te zweven Zij vindt vrouw waarmee je wilt leven Ze gaat met je mee Zo heerlijk met ze. Alles in je leven, een winkel hier, een winkel daar, ze het dan ook voor elkaar, want zij is de liefde van je leven. Hier in de kroeg of op het plein kan je haar zomaar vinden. Op zoek naar liefde en ook lust. Vind jij je ideale vrouw? Haal van haar zoals je dat al doet. Het lijkt alsof je staat te zweven. Zij is die vrouw waarmee je wilt leven. Ze gaat met je mee, zo heerlijk met z'n twee. Komt het Je kom je steeds voorbij Jij laat me zweven als geen ander Door jou voel ik me vogelvrij Ja jij Ik kijk je heel lief in je ogen Verzamel allemaal moed en schraap een Er is iets wat ik je moet zeggen Je kennen. Ik wil je graag verwennen dat jij wel avond hier bij mij Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven: een verre reis naar het schoone. Die reis voor avonduren mag van mij even duren, zolang je maar naast mij blijft staan.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 Want je gevoel was platgelegd. Oh, oh, oh. Je was voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin van doen. Maar ik beloof je het wordt anders met mij. Ik, ik wil je graag verbrengen, blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven: een verre reis naar het schoone. Die reis voor avonturen mag van mij eeuwig duren, zolang je maar naast mij blijft staan. Ik ben echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen, en ik met jou. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen, en ik met jou. Zie FM.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 Nacht of, of nog langer. langer. Zoals jij bestaat ervoor. Up at you When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside your eyes. I'm I'm man, the <laughs>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 Mij Toen naast jou in de klas Nu zijn we weer samen in het heden Eigenlijk niets veranderd Voelt weer precies zoals het was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 It's a... Dat ik je even niet draai.